onze plaatsgenoot Herman van der Ham is van plan om komend jaar samen met, uh, met een team de Alp Du Zest te gaan beklimmen. Hij doet mee om geld voor onderzoek naar kanker bijeen te krijgen. De Alp Du Zest is goed gekozen. Ze gaan namelijk zes keer deze verschrikkelijke berg met 21 bochten omhoog. Hij zegt zelf: Ik ben van plan om alle zes te volbrengen. De Puis Alp Dues wordt in de wereld van de Tour de France ook wel de Nederlandse berg genoemd, omdat in het verleden regelmatig Nederlanders hier als eerste over de finish kwamen. Laatst vindt plaats in de ronde van Frankrijk vormt de Alp Dues ook het decor voor de Alp Du een wielerevenement waarbij de Alp Dues meerdere malen wordt beklommen om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Larissa, mijn jongste dochter... heeft, vier, heeft uh, kanker gehad toen zij vier jaar was. Uh, er werd bij haar... een tumor in de hersenstam geconstateerd. Onze wereld stortte in. Maar, uh, zei, uh, zei de dus, neuroloog... het is geen hopeloze zaak. Ze is vervolgens opereerd... bestraald en heeft chemokuren moeten ondergaan. Al met al... Uh, een behandeling van een jaar...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 dat op 9 juni 2011... gaat deelnemen aan het evenement Alpe Duzes... vertelt Van Ham aan zijn hartverschunnende verhaal. Hij heeft als strependag 5000 euro nodig... waarbij de publicatie van het artikel... in de Zandvoortstraat... al bijna 1500 euro binnen is. Uiteraard is hij naast zich op zoek naar sponsoring... en denkt daarbij aan bedrijven... maar ook particulieren... particulieren... op www.http... deelnemers opgeven... is geen optie.nl...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 such a wonderful life Make a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 You do know that better, won't you? You walk around this town with your head on a fillers And you do know that better, won't you? Let's things, let's shout Shakin out to the ground things, let's shout Shake it out to the ground Let's things, let's shout, shout. Shake it out to the groundest things, let's shout, shout. shake You're so, and you do know that I want you.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 Then do a beat up. You gotta have K2. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena.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 To. Want to read just what? You...